Levy van Eck met het NOS-journaal. Veel burgemeesters en wethouders laten hun huis en omgeving controleren op veiligheid. Sinds de invoering van een gratis veiligheidsscan voor alle gemeentebestuurders in november... hebben 250 gemeentebestuurders zo'n veiligheidscheck aangevraagd. De scan is ingevoerd omdat steeds meer bestuurders last hebben van intimidatie en agressie. Ruim 250 bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zouden interesse hebben om naar Nederland te verhuizen door de brexit... Dat blijkt uit cijfers van een investeringsagentschap dat onder het ministerie van Buitenlandse Zaken valt. Om welke bedrijven het gaat wil het agentschap niet zeggen, maar ze komen uit de gezondheidssector, creatieve industrie, financiële dienstverlening en logistiek. Oud-president Janukovic van Oekraïne is veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank in de hoofdstad Kiev heeft hij zich schuldig gemaakt aan hoogverraad door Rusland te helpen om het schiereiland de Krim te annexeren. Yanukovych was niet bij de uitspraak. Hij vluchtte in 2014 en is nu in Moskou. Ongeoorloofd verblijf in een gebied dat onder controle staat... van een terroristische organisatie... kan een gevangenisstraf opleveren van maximaal één jaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Dat het strafbaar zou worden stond al in het regeerakkoord... maar hoeveel straf erop zou komen te staan was nog onbekend. Ajax heeft als laatste de halve finales van de KNVB-beker bereikt. De Amsterdammers wonnen in de arena met 3-1 van Heerenveen. Het stond lange tijd 3-0 na een doelpunt van Masraoui en 2 van Van Beek. Aan het eind van de wedstrijd scoorde Van Amersfoort het enige tegendoelpunt. Heerenveen miste daarna nog een strafschop. AZ Willem II en Feyenoord plaasten zich al eerder deze week voor de halve finales. De loting is zaterdag. Het weer, vannacht kan het plaatselijk min 10 worden. Morgen bewolkt en in de middag een avond trekt er een neerslaggebied over. In de kustgebieden regen, verder landinwaarts sneeuw. Het wordt tussen de 2 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Terug bij Peaceful Radio Show 1317 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een huurtje nieuwheidsmuziek. Het eerste is van, eens even kijken, um, Keith Tim Anderson... Ja, met zijn album Even Richten... Waitings End, Waitings End heet het, een uh, album... Op piano, ja, solo piano. En um, daarna gaan we over tot het reguliere programma Rhythm of Love Van Bindu. Muziek uit um, nou, 2004-2005 van het label Phoenix Muziek. Het Scandinavische label waar uh, heel veel mooie muziek vandaan kwam. En ja, de oudjes doen het wat dat betreft nog heel erg goed ook met die aansprekende titels, The Rhythm of Love. Vorige uur hadden we muziek van Mike Rowland, een van de grondleggers van de nieuwheidsmuziek. In ieder geval heeft er wel een, een aardige boost gegeven destijds. Um, ja, via de website peacefulradio.info kan je meer informatie krijgen. Laten we maar eens beginnen met uh, muziek. Waarom niet? Eens even kijken. Ja. Veluist plezier.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 www.spiralingmusic.com. That's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 Smith, and you are listening to Peaceful Radio. This is Chapman Stick soloist Michael Kolwitz in Sedona, Arizona, and you are listening to Peaceful Radio. Enjoy.